Zingen, dansen, wandelen, leuke dingen doen, uh, Studentengild. Uh, nee, studentengeeld nog niet. Je maar je wel... ook een soort studentenvereniging Ja, dan of ja. niet? Klopt. Oh, wat, wat ja. voor vereniging was dat? Nou, in Ede zat ik op Alfa. Oh, ja. Dat was uh, dat je elke week bij elkaar kwam, ging je eerst samen eten. En daarna ging je gewoon samen met een groep van een, een stuk of zeven, acht studenten. Ging je erbij met onderzoeken en kijken wat het je zei. En ging je echt met elkaar gewoon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 En toen ging ik in Haarlem naar de spoorstudenten studentenvereniging. Dat waren eigenlijk heel veel mannen en dat was heel lollig. En dan hadden we hadden wat drinken en de bar hangen, gezellig kletsen en even wat leuke dingen doen. En dat vond ik wel heel leuk. Ja, dus dat ja. was het weer heel anders dan? Ja, gewoon luchtig. Ja, luchtig andere verenigingen. Ja, en toen je weer terug was in Haarlem, hoe ging dat?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 Maar toen kwam ik in een heel warm bad met blije mensen en enthousiasme en een persoonlijke oh ja. relatie met God. En uh, heb ik heel veel uh, genoten en geleerd.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 Voor meer informatie en voor een afspraak kunt u ons bellen op dit nummer. 06 37 09 Ik herhaal 06 37 09 47 60. Of u kunt mailen naar info apenstaartgebedzandvoort.nl. Info -apenstaart